Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De Griekse conservatieve leider Samaras is er niet in geslaagd in de regering te vormen. Hij geeft de formatieopdracht terug aan de president. Samaras partij werd gisteren de grootste in het Griekse parlement. Nu krijgt een radicaal linkse partij de kans om een regering te vormen. Als die er ook niet uitkomt is de socialistische Pasok partij aan de buurt. CDA-kandidaat lijsttrekker Bleker wil op langere termijn af van kernenergie. Dat zei hij in het eerste debat tussen de zes kandidaten voor het lijsttrekkerschap in Rotterdam. Het CDA is altijd voorstander geweest van kernenergie en sprak zich in 2010 nog uit voor twee nieuwe kerncentrales. Volgens Bleker laat bijvoorbeeld Duitsland zien dat het ook anders kan. De nieuwe strengere wachtgeldregeling voor politici geldt ook voor huidige Kamerleden, dat meldt RTL Nieuws. In het bezuinigingsakkoord van vorige maand is afgesproken dat Kamerleden na hun vertrek maximaal drie jaar en twee maanden wachtgeld krijgen. Dat is tien maanden korter dan nu en net zo lang als de maximale WW-duur. De nieuwe maatregel gaat in op 1 september, dus voor de verkiezingen. De liberis Literatuurprijs is toegekend aan AFTH van der Heijden. Hij krijgt de prijs van 50.000 euro voor zijn boek Tonio. Dat gaat over zijn zoon die twee jaar geleden overleed nadat hij was aangereden op zijn fiets. Van der Heijden was zelf niet bij de prijsuitreiking aanwezig. Sinds de dood van zijn zoon komt hij nauwelijks meer de deur uit. In het paleis van de Spaanse koning is vorige maand een antieke cello gebroken. Op vrijdag de 13e wilde deskundige het instrument van de Italiaanse bouwer Stradivarius fotograferen. Ze zetten de cello op een tafel, maar daar viel hij vanaf en de hals brak in tweeën. De Stradivarius, die 22 miljoen euro waard is, wordt gerestaureerd. Het weer, vannacht in het westen wat regen. Minima van 6 tot 10 graden. Ook morgenochtend in het westen af en toe regen. In het oosten eerst nog wat zon. Smiddags overal kans op een bui en het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu het laatste uur. van Peter Gem. en vandaag heb ik een gesprek met Alexandra Speijer en dit is het programma Het Laatste Uur en Alexandra die zit hier bij me jij komt uit Vogelenzang, woon je altijd al in Vogelenzang? nee, sinds een half jaar oh, hoe je dat ja. dat je nu hier woont? ja, uh, we konden ineens een huis krijgen via de woningbouwvereniging kwamen we in aanmerking voor een huis en ik heb daarvoor uh, zeven jaar in Bloemendaal gewoond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 ook creativiteit, uh, samen heel veel knutselen en verkleden en uh, lekker naar buiten, uitstapjes maken, leuke dingen doen, het ja. is echt heerlijk met de kids. Ja, oh, dat is wel heel leuk. Ja. En uh, jij ja, hebt daarvoor ook een uh, EHBO-opleiding gedaan, ja. heb ik hè? want tegenwoordig kunnen mensen zelf in hun huis dus kinderopvang uh, hebben, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Dat is ook de bedoeling hoe jij het doet, ja. toch? Ja, dus ik vang thuis kinderen op mm -hmm. en dat kan ook op locatie, dus bij de ouders thuis. Ja. ja.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 You were a child. Could not stand.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 ja, heel bijzonder. En tezien, ik, ervaar je dan ook wat meer rust? Want, hoe, hoe, hoe, ja, hoe gaat dat al? Je stopt met de medicijnen en je de, de krijgt gebed. En dan was je opeens helemaal rustig. Ja. Dat is bijzonder. Nou, ja. ik heb me toen ook meteen laten dopen daarna. Ja. En toen ja. kwam er helemaal een rust. Ja. Dus dat uh, na mijn doop was het echt uh, heel rustig.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 Yes, in Vogelzang uh, kan je dus de kinderen brengen, maar wil uh, wilt ook oppassen in uh, Zandvoort en Vogelzang en omgeving. En wat is daar voor jouw telefoonnummer dat ze kunnen bellen? Ja, het is 06-46-21-3101. 06-46-21-3101. Nou, heel hartelijk bedankt. Als mensen nog meer informatie ja, erover gedaan. willen...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 sing to the Lord. Gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús.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 Als je zoet Shalom aleinu, v'Al kol Israel. Ya asher shalom, ya asher shalom. Shalom aleinu.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 He's a sword by his strength.